Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Verschillende EU-landen beginnen vandaag met inenten tegen het coronavirus. Onder meer Frankrijk, Spanje en Italië. Gisteren werden in Duitsland, Hongarije en Slowakije de eerste prikken uitgedeeld. Nederland begint op 8 januari. Politieorganisatie Europol waarschuwt voor oplichters die op sociale media adverteren voor nepvaccins. Ook zegt Europol dat lidstaten rekening moeten houden met pogingen tot diefstal van de vaccins. In heel Nederland geldt vandaag code geel vanwege zware windstoten... veroorzaakt door storm Bella die vanuit de Britse eilanden is gekomen. Het KNMI verwacht een onstuimige dag met in de kustprovincies windstoten tot zo'n 80 km per uur. Aan zee tot 110 km per uur. De brandweer is op veel plekken bezig met het afhandelen van stormschades. Tot grote problemen heeft het nog niet geleid. Bij Heusde klapte vannacht een auto op een omgewaaide boom. De inzittenden raakten niet gewond. De politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere plaatsen... een einde gemaakt aan illegale feesten. In Staphorst werd vannacht gefeest onder het viaduct van de A28. Jongeren staken vuurwerk af en maakten een vuurtje. De politie greep niet in. In bedrijfspanden in Rotterdam en Haastrecht maakte de politie wel een einde aan feesten met tientallen bezoekers. En ook in de bossen bij Koningsbos in Limburg kwamen jongeren bij elkaar. Toen de politie arriveerde gingen ze er vandoor. Bij een bowlingbaan in de Amerikaanse plaats Rockford zijn gisteravond drie mensen doodgeschoten onder wie twee tieners. Drie anderen raakten gewond. De politie heeft een 37-jarige verdachte aangehouden. Waarom hij schoot is nog niet duidelijk. De lokale autoriteiten gaan ervan uit dat hij zijn slachtoffers willekeurig heeft gekozen. Het weer. Het is dus onstuimig en nat. Aan de kust waait het stormachtig met kans op zware windstoten. En ook in het binnenland waait het stevig. In de loop van de middag neemt die wind af en trekt de regen weg naar Duitsland. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men me. nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 Zuste, hier de buren. Ja, zuste, nee, zuste. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuste, nee, zuste. dat is het altijd goed. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, zuste, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 ...komt bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort.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 Muziek. Zometeen onderweg Tom Manders, beter bekend natuurlijk als Doris. Veel gedraaide platen in dit programma. Ook Lou Bandy komt eraan. Er is die werd van Doorn. Daar bij die molen. Ik weet een heer Ter eer van het jonge paar het hele dorp dat juicht en tier telende leven of ja, en zie trots de molens staan als ze weer.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 Van uw je afhalen Uw oude lompen En oude metalen In een schuur op een balkon Hing een oude trouwjapon Nog slechts een schim van wat ze was toen ze de tijd begon Maar ze deed nog steeds koket tegen een val kapotje, die daar was opgehangen aan een Bed, daar wou geen mens toen nog een stuiver meer voor geven. Maar daar kon Doris toch nog een pozie goed van leven. Wie heeft er nog lampen en oude metalen? Verkoop ze gauw, want de prijzen dalen.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 ik heb een zwak dames heren voor het fotograferen. Die voor mijn lens.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 Terwijl uw hand om haar middeltje hoe Komt me die vent van zo'n aardige meid Dat wordt een leuke foto Het raak, die juist deze kleur, die karakter verraadt. Maar ik van u.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 Een zeer grote rol zij bij vreugde of oh bij De een geeft je bloemen voor een vorm of reclame, de ander die schenkt ze zo echt uit het hart. Je kunt vaak de mens met een bloem vergelijken, verschillend van zout, geur en kleur dat geen mop. De een die ontplooit zich tot roos of tot lady, de ander die groeit tot een bos onkruid op. De baby die is gelijk aan de krokus, de bloem die in lente nieuw leven verkomt. De maart is gelijk aan een teerrozen knopje, waar ieder slechts kleur en schoonheid bij vormt. Maar zie aan de rozen, daar groeien ook dornen, dat wordt vaak met schaam, met schande geleerd. Want menige jongeling die een roosje waplukken, plukken, die heeft zich ermee aan die dornen bezeerd.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 dan dekken de bloemen als vrienden ons vraag. Want het schoonste toch wat de natuur ons hier gaf. Wat groot en wat klein steeds aromen. roemen. vrienden van wieg tot aan graf. Zijn bloemen, bloemen, bloemen.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 So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 50-jarig jaar En u hoort een nieuw Silvijn poos met Ketel Binky. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, Met kakkerlakken in de midscheeps en rattenesten in het vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als Ketel Binky bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord.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 a star and tune the stew.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 Ten geluk zijn aan elke.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 De volgende artiest is Dimitri van Toren en officieel heet hij Jan van Toren. Geboren in Breda op 16 december 1940 en overleden in Reusel op 21 maart 2015. Was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar en hebben een heleboel leuke liedjes gemaakt. Grote hits waren onder andere Hey komaan uit 1973, Je bent de mooiste uit 1976.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 Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt nu een speelplaats, een lied dat zingt geeft ze de ruimte. Een lied dat dag tot in de zon, over dichtbij zijn de polders. Een liedje zomaar andersom, over een stad die vrij was, met een muziektent op de markt en een levend grote speeltuin over de vogels in het park.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 dat zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen, je delt mee 8, 10 En je hoort na al die jaren wie die te weg is, is gezien. Die die die, die die, die die, dai, dan. Dit is een lied, alleen voor kinderen in het land van Koning Welvaart. Morgen zullen ze niet meer spelen. Als vogelvrij verklaard. En niet voor de kleine zielige vogels. Die als kinderen zijn vermomd. vleugels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd. Die, die, die, die, die, die, die, die, Di di di di di di